Kelly van Tijn met het NOS-journaal Kerkhoven in de Belgische krant de Morgen. Hij zegt dat het systematische afkraken van inlichtingendiensten na een aanslag onterecht is. Het probleem ligt volgens hem bij de analyse van de gegevens. Het is bijvoorbeeld moeilijk vast te stellen als er 20.000 radicale personen zijn geïdentificeerd, zoals in het Verenigd Koninkrijk, met welke criteria die groepen moeten worden ingedeeld en vanaf welk moment die informatie met andere lidstaten moet worden gedeeld. Hoewel hij er aan twijfelt of de deradicalisering mogelijk is, vindt de coördinator dat Europese lidstaten moeten inzetten op een programma waarmee wordt geprobeerd geradicaliseerden in ieder geval van geweld af te houden. Vertrekkend PvdA-voorzitter Spekman vindt dat mensen zijn opgehitst... tegen de nieuwe burgemeester van Arnhem, aan met Marcouche. pvv leider Wilders en voorman Baudet van Forum voor Democratie... zijn daar volgens Spekman mee begonnen. In het radioprogramma Kamerbreed zei hij dat de twee elkaar op Twitter... probeerden te overschreeuwen dat het een schande was... dat Marcouche burgemeester zou worden. Bij zijn installatie gisteren, Marcouche's installatie... riepen drie actievoerders van de anti-islamitische actiegroep Pegida... dat Marcouche weg moest... De president van Kenia heeft in een live-uitzending op televisie gezegd dat Kenia een probleem heeft met rechters. Ook vroeg president Kenyatta wie de rechters eigenlijk had gekozen. De president is boos omdat het Hoge Rechtshof gisteren besloot de verkiezingen van vorige maand ongeldig te verklaren. Kenyatta won die verkiezingen en zou nog een termijn aanblijven. Maar nu moeten inwoners van Kenia opnieuw naar de stembus. En Sam Ome is afgestapt in de Vuelta. De renner van Sunweb is ziek en besloot in de veertiende etappe... na anderhalf uur de handdoek in de ring te gooien. Ome stond dertiende in het klassement... op bijna vijf minuten van leider Chris Froome. Het weer, afwisselend wolken en zon. In het binnenland een paar flinke buien. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 is de zomer van ZFM met, met nu Zandvoort op zaterdag. inspiration, I love the way that you give. Your heart so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 Single. heerlijk toch? Ja, ja een heerlijk begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag bij Up Zandvoort Jodan de Pointer Sisters en Happiness ja, acht over vier, de derde en laatste uur alweer, want de tijd vliegt weer voorbij ja, tegen de klok van uh, vijf voor half vijf, gaan we voor vandaag voor de laatste maal schakelen naar het circuit Zandvoort, naar onze collega Willem van Densen, want die heeft nog de nodige uitslagen uh, voor ons klaar liggen en uh, hij heeft het programma voor morgen ook klaar liggen en hij gaat ons natuurlijk even vertellen hoe dat programma van voor morgen uitziet. Uh, we gaan kijken ook nog even met één oog naar uh, uh, Monza. Daar regent het nog steeds. Dan hebben we het over de kwalificatie van de Formule 1. Nou, die nog steeds niet verreden is. Kwart over vier komt daar weer nadere berichtgeving over. Maar ik denk mijn vermoeden uh, wordt, gaat worden bevestigd dat de kwalie wellicht wordt uitgesteld naar morgenochtend. Daarover later meer. Wat hebben we nog meer? Uiteraard, we hebben het gedicht van de week om kwart voor vijf en het wordt een ode aan Jim Clark. Zoals u weet, 50 jaar geleden werd de, de grote prijs van Zandvoort verreden met als winnaar Jim Clark. Dus vandaar een ode aan Jim Clark tijdens het gedicht van deze week om kwart voor vijf. Het dier van de week ontbreekt ook niet. En dan hebben we het over Monty. En dat zal rond de klok van half vijf gaan plaatsvinden. Wellicht hebben we nog tijd voor wat sport kort. Maar ik zou zeggen genoeg reden om, om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Ja inderdaad. een kijkje nemen in de studio. Want dat gaat heel makkelijk hè. Via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan zie je Albert-Jan Meeklappen met deze plaats. Ja, we hebben nog steeds uh, verbinding met uh, Italië, met uh, Monza, via RTL. RTL uh, Duitsland. Ja, en dan zie je wat die coureurs allemaal doen, uh, Albert-Jan, uh, tijdens... Uh, ja, ja Zo'n zo, zo kwalificatie die uh, nog maar uh, niet uh, doorgaat. Zometeen om kwart over vier daar meer nieuws over. Max die lekker aan het filmen is en Lewis Hamilton en uh, Bottas die lekker een computerspelletje aan het doen zijn. Nee, je moet toch wat doen als je niks te doen hebt? Nee, dat is waar, <laughs> dat is waar. Maar goed, laten ze nou uh, gewoon verstandig zijn en, uh, en de knoop doorhakken. En, uh, zeggen, en zeggen dat uh, de, de, ja, lopen ze met van die drogers over de baan Ja, ja nou, dat uh, zag ik ook. En dat is een sport <tus> dit, hè? <tus> Geweldig. Nou, we, we blijven het voor u volgen. Zo is het. Nou, gaan we weer een uh, plaatje draaien. Wat gaan we daar nou doen? Oh ja. Nieuws over de Formule 1, ja, waarschijnlijk, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar eerst deze van Stevie Wonder. Like MUZIEK Steve Wander, en Shield, Delivered, I'm yours. Nou, dan gaan we het nu hebben over de Formule 1. Bernd Mailander uh, op uh, pole position, uh, lijkt mij uh, Albert-Jan. Ja, ik bedoel, lag het lag er nou aan mij of ik nou een tractor over die Ja, bara, ja die he? zag ik ook, geweldig. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, ditmaal schakelen we niet uh, naar het circuit, zo toe naar Willem van maar De man tegenover mij, Albert-Jan Vos. Max Verstappen noemde zijn ongekende hoge, hoge uitvalspercentage dit seizoen. 50% beschamend en een top 10 onwaardig. Vader Jos ging zelfs nog een stapje verder. Onacceptabel, on zei hij. De grote vraag is echter wat de alternatieven zijn voor Max. Hoe vervelend ook, die zijn er namelijk niet. Hij heeft bij de Oostenrijkse rentstal een doorlopend contract tot en met 2019. Komend seizoen ligt hij nog muurvast... en daarna bestaan er enkele ontsnappingsclausules... die een voortijdig vertrek mogelijk zouden kunnen maken... Het is bekend dat bij Ferrari Raikkonen één jaar heeft bijgetekend... een vettel drie jaar. En Hamilton is erg blij met Bottas, dus daar zullen geen stoeltjes vrijkomen. Dat betekent dat hij gevangen zit bij Red Bull. En Verstappen heeft eigenlijk maar één optie... gas blijven geven tussen hoop en vrees. Dat wel. Terug naar afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van uh, België. Uh, het, het, de, de soap, moet ik wel inmiddels zeggen, van de rentstal bij Force India... De renstal Force India grijpt in na een ruzie tussen de Formule 1-coureurs Esteban Ocon en Sergio Perez... die tijdens de Grand Prix van België tot twee gevaarlijke incidenten leiden. De Fransman Ocon beschuldigde zijn Mexicaanse teamgenoten ervan hun beide leven in gevaar te hebben gebracht... door hem op een volle snelheid tegen de muur te willen drukken. In de op, uh, openingsronde en in de dertigste omloop raakten zij met elkaar in de clinch... waardoor Perez een lekke band opliep en Ocon zijn voorvleugel beschadigde. De twee waren al gewaarschuwd naar een eerdere aanvaring... tijdens de Grand Prix van Azerbeidjan. Ik zal hem de waarheid vertellen, zei Ocon na de race... waarin hij als negentiende finiste over de incident. Perez nam de schuld voor de eerste botsing op zich... maar vond dat Ocon bij een tweede inhaalpoging... te optimistisch was geweest. En Max Verstappen noemt het derhalve een logisch besluit... dat voor jaar beide coureurs... voortaan met teamorders in bedwang probeert te houden. Als het zo vaak fout gaat, is het wel handig om wat afspraken te maken. Al dus Verstappen droog. Nee, ik zie het niet zo gauw goed komen tussen die, die, die twee. Al dus Verstappen. Nou, we zijn benieuwd. Wie weet morgen deel 2 in de soap bij uh, Forst India. Oké, okay, tot zover. Tot zover. <middels> en uiteraard hou je op de hoogte of de kwalificatie nog doorgaat vanmiddag. Hier is met je lezer. Yeah, baby Short you're I wicked like that Deze gouden oude single inmiddels. Inner Circle hoor je. En zwets. Heerlijke zomerrit zo op de zonnige zaterdagmiddag bij CFM. CFM Race Radio. Pit Report. En voor de laatste maal vandaag schakelen we weer over naar het circuit Zonvoort. Naar Willem van deze Daar TP. Eh, tijdens de historische Grand Prix. Ja, historische Grand Prix. Gevolgen met allerlei klasses. Eh, en waar we nu naar kijken ze historische uh, Formule 3 en een Formule 3 uh, met een uh, mantelinhoud tot uh, 1000 cc. En, uh, ja, we hadden het eerder al over die Formule 1 uh, wat sigaartjes genoemd werden. Nou, als we een voorbeeld van sigaren willen hebben, dan zijn dat wel uh, deze uh, Formule 3's. Uh, er wordt gestreden om iedere meter. Ook dat nog. Uh, ja, ze rijden alsof ze een carrière voor zich hebben. Maar Geweldig. op het algemeen zijn het met de oudere mannen en de ouders uh, Die hebben heel lang geleden hun carrière gehad. Maar het mooie is natuurlijk dat er nog steeds uh, mee gereden wordt. En het is fijn voor ons om te zien. Het haalt herinneringen op. En daarna zien we ook uh, leuke op de baan. Uh, als het goed is, heb jij nog een uh, uitslag voor ons te goed? Uh, ja, van die kwalificatie, die ga ja. ik nog uh, vertellen. Ik moet je zeggen, die is mij even ontschoten. Ontscheten? Oh, On Oké, okay. ont <lacht> die is jou ontscheten. Ont ont ont en, <lacht> <zelf lacht> en ik heb die uh, kwalificatie even gemist. geef dus, oh, uh, uh, geeft niet. Daar moet ik in gebreken blijven. <lacht> Maakt niet uit. Uh, maar goed, uh, al met al... Uh, ja de actie is leuk en die blijft leuk. Die blijft hier uh, vandaag leuk tot uh, ja, eigenlijk uh, tot na uh, ik zei eerder 6 uur, maar uh, tot tien over half zeven uh, zelfs. Want we krijgen om kwart over zes krijgen we nog een race van de reball cars. Nou dat zijn ook het algemene auto's uh, die drie wielen hebben. Maar uh, heerlijk om te zien. Ook een stukje onveilig, want in de meeste van die. Het is niet eens een veiligheidsvordel en uh, rolkooi, uh, rolbeugel, uh, daar hebben we het helemaal niet over. Uh. Oké, okay, dan gaan we ons opmaken voor uh, vanavond de parade door het uh, centrum van uh, Zandvoort. Ja, die mooie ja. parade met allemaal uh, oude, oude raceauto's... Uh, die dan uh, de, ja, onder meer door de Halterstraat van Spijkstraat uh, gaan, Burgemeester Engelbedstraat. En noem ze maar op, ook een klein stukje boulevard trouwens. Is er al wat bekend over de deelnemers van vanavond? Wat voor auto's kunnen we gaan zien? Nou ja, ik uh, heb geen inzicht in die deelnemers... Maar... Wat ik wel uh, weet is dat er een hoop uh, ja, van die uh, historische toerwagens uh, daar zullen zijn. En uiteraard uh, vinden we daar ook een aantal mooie uh, auto's uh, terug in de parade. Oké, okay, ja, de Lotus, rijdt hij nog uh, rond? Ja, die uh, zal ongetwijfeld ook meedoen. Die heeft uh, van de week al een stukje openbare weg gebruikt in het dorp uh, natuurlijk. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Albert-Jan moet dat meegekregen hebben. Nou en of. Hij is door de straten uh, gegaan, toch? Klopt, ja. Nee, klopt. Het was een geweldig spektakel. Het was schitterend om te zien. Ja, we vertelden ja, net ja. trouwens, Willem, dat, uh, dat spotje, een uh, filmpje daarvan... dat is uh, op de Facebook-site uh, site gezet van uh, Historie Grand Prix... en meer dan 115.000 keer bekeken. Ja, dat is toch... Hij wat, hè? Wil je stukken? Dat genereren, dat je zoveel kijkers verhaalt. Ja, wel geweldig. Nou ja, in ieder geval een populair uh, filmpje daar op Facebook. Ja, zonder meer. Maar, mo maar morgen uh, uh, nog een uh, volledige dag het Grand Prix. Hoe laat begint het morgenochtend allemaal weer? Nou, als je echt alles uh, mee wil maken uh, morgen, dan moet je toch wel uh, vroeg de wekker zetten. Het begint om 8 uur al. Uh, acht uur, uh, dan beginnen we met een, uh, ja, een race over anderhalf uur. En dat is voor de gentleman drivers daarna krijgen we nog wel eens voor het 1K GTTC. Dan krijgen we de eerste demonstratie, die is om 5 voor half elf. Kijken we even naar het hoogtepunt. Maar we hopen dat dat morgen wel een hoogtepunt is. Ja, dat, dat was mijn volgende vraag geweest. Ja. Dat is die uh, Via Marshalls Historic uh, Formula One Championship. Die uh, als, als uh, volgens planning gaat, gaat die morgen om kwart voor twee van start. Ja, want dat is dan nog een beetje onder embar ja onder voorbehoud hè, zou je bijna zeggen. Nou ja, ik weet niet of dat uh, onder voorbouw is. Uh, ik heb dat, dat is niet zo gehoord. In ieder geval uh, vandaag, na uh, dat uh, ongeluk, uh, hebben ze in ieder geval niet meer uh, gereden. Maar morgen, uh, ik ga ervan uit dat het uh, morgen gewoon wel uh, gaat plaatsvinden. Ja, en morgen loopt ook, gaat het evenement door tot, zelfs ook weer tot een uur of zes, meen ik. Ja, tot zes uur. De laatste race morgen, uh, die begint om uh, vijf over half zes. Deur tot zes uur en het is een uh, Triumph-competitie. Oké okay, Willem, hartstikke bedankt voor je verslaggeving live vanaf het circuit tijdens de historische Grand Prix van Zandvoort. Uh, ik zou zeggen, uh, ik wens je nog veel plezier. <laughs> ja. En uh, ga, ga je ook nog hard erop om de parade te bekijken of uh, lukt dat niet? Ja, ik ga ook nog uh, de parade kijken luisteraars. Uh, nou. Spreken we elkaar dan. Oké, zie elkaar dan. Namens de luisteraars en kijkers, hartelijk dank voor je verslaggeving. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel Willem. Inderdaad, vanavond de parade. Allemaal paradepaardjes die dan uh, door het dorp heen rijden. Vanaf half acht. Ja.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 Move your body for me, for me, for me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 Heel veel jaren geleden was het er niet voor uh, maxi priest dus close to you en later in een nieuw jasje gestoken door jean je meen... Ja, wie kent hem niet? He? Hij maakt er altijd weer een feestje van van zijn plaats. You de close to you inderdaad in de versie van uh, jean -Paul. En dan heet hij Make My Love Go. Het is vier minuten overal vijf uh, geworden. Tijd voor het dier van de week. Deze week hebben we in de aanbieding Monty. En zoals je zegt, zijn naam is Monty. En Monty is een kruising Stafford man van bijna een vijf jaar. Ik ben een hele vrolijke en energieke hond. Wandelen is mijn grote hobby...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 Ik zou het leuk vinden om samen met mijn baas op cursus te gaan, want er valt natuurlijk altijd nog wat te leren. En waar verblijft Monty? Monty verblijft in het, momenteel in het Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5, te Zandvoort. En het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En telefoon is te bereiken onder 571-3888, 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl want ook Monty verdient een thuis. Dus ga voor Monty of de andere leuke dieren naar het kennen dieren thuis. Inderdaad, te vinden hier in Salford, Nieuw-Noord, Keesomstraat nummer 5. Ik zou dadelijk gaan doen om kwart voor vijf het mooie gedicht van de dag. En het is meer dan de moeite waard om daarnaar te gaan luisteren. Dus hou jij radio aan op ZFM Salford. Over een paar platen gaat het gebeuren. Het gedicht van de dag. En een van die paar platen is deze van Daryl en John Oates. een mooie versie van uh, Daryl, John Oates, en I can come for that. Ja, het is ongelooflijk, maar uh, Q1 <laughs> heeft zijn uh, vervolg. We hebben het over de kwalificatie uh, van uh, Monster voor de race van morgen. Het is, uh, ja, het is uh, ja, aan het gebeuren, 12 minuten, nu nog op uh, ja, de, de klok. De baancommissaris hebben weer alles <laughs> aangedaan om die baan eens droog te maken. En, uh... De herstart is inmiddels een uh, feit van uh, Q1, dus uh, ligt dat wij deze uitzending u nog uh, kunnen mededelen wie er vallen en wie doorgaan naar Q2. Mag ja, we stappen inmiddels op de baan. Zo is het, maar die wil uh, niet door naar Q3, hè? Dus, uh, dus uh, niet echt is nergens voor nodig. Nee, nee, nee, nee <laughs> heel verstandig. Zodanig het gedicht van de dag, helemaal in het teken van het uh, historische Grand Prix weekend hier in Sohoort. Over Jim uh, Clark gaat het. ja. Maar eerst deze van de, de Pesadinas Riding on the Train. En nog steeds een natte baan op Monza tijdens de Q1. En wat zie je dan gebeuren? Ja hoor, Max Verstappen die gaat heel lekker. De P nummer 2. En dan word je 20 plaatsen achteruit gekegeld. Nou lekker dan. Op dit moment Lewis Hamilton op de eerste plek. En we hebben nog ruim 7 minuten te gaan in Q1. Ja, die inderdaad weer vervolgd is. Hij is echt keurig netjes vanmiddag om 2 uur gestart. En we zitten nu op kwart voor vijf en uh, we zitten er nog steeds. Het gaat hier. ook zo langzaam, die je nagaan? Ja, ja, ja, ja, we zijn gewoon een tractorie hè? op de weg eh, eerder. Dus uh, ja, een beetje die snelheid, daar uh, ging het inderdaad. Nou, veertien uh, minuten voor vijf uur. We gaan hem doen, een heel mooi gedicht van de dag over uh, Jim Clark. Uh, en dat gaat natuurlijk over uh, ja, de oud -koereur.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 Slechts één overwinning. Hij wordt dat seizoen zesde overal. In 1967 won hij vier Grand Prix, Werd derde achter Holm en Jack. Toch knap in een lotus. Ook wel genoemd de rijdende benzinebak. In 1968 was het al niet veel anders. Slechts één Grand Prix overwinning op het circuit van Lama in Zuid-Afrika. Zijn laatste overwinning.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 Zo, daar ging Jim Clark. podium je hem of niet? Ja. Ja, ja, ja. Achter het gedicht van de dag. Een heel mooi gedicht van de dag. over Jim Clark. Hoorde je deze van uh, Yellow. Ja, dat was hem. Inderdaad, The Race. Nou, nog uh, twee platen tot aan het nieuws. En uh, weer van vijf uh, uur. En nog 43 seconden in Q1. Op dit moment Lewis Hamilton op P1. En Max Verstappen zien we terug op Vier. When your world is full of strange arrangements And grab Uit de jaren 80. Deze ABC ze Met even een van de meest bekende single. The Look of Love. Vier minuten voor vijf uur. Het zonnetje schijnt uh, lekker hier in uh, Soforts. Heel benieuwd hoe het bij Sean is in uh, België op dit moment. Maar wij hebben heerlijk weer hier, uh, Sean. Dus uh, leuk dat je luistert, trouwens. Uh, ja, het zit er alweer op uh, voor ons. Ja, uh, nog even verstappen als vierde door uh, ja. uh, in, uh, in Q1. Bottas was de snelste in Q1, gevolgd door Hamilton. En Vier verstappen. Ik ben toch benieuwd wat hij in Q2 gaat doen. Of hij uh, zegt: van Nou ja, het is mooi geweest, uh, ik stop ermee. Of dat hij een toch doorgaat naar Q3. Maar ja, dan rij je vierde, vijfde tijd en dan word je twintig plaatsen achteruit gezet. Ja, ze hebben ook gezien. En, en, dus ze starten goed. ongeveer vanuit Milaan als je al die strafpunten bij elkaar optelt. Nou, maar goed, dat is dan aan de heren uh, regelkenners. Goed, uh, wat hebben we vanavond? Van 7 tot 9, live. De Euro Breakdown met. Samengesteld en gepresenteerd door collega Mike Bulee, vergeet het niet. Fred Hey, die om 5 uur tot 7 uur altijd Entertainment for You voor zijn rekening neemt, is nog op vakantie. En dat had hij ook wel verdiend, maar hij begint volgende week weer. Dus dan hebben we weer een vol programma op de zaterdag. Ik zou zeggen, ja, tot zover morgen. Ik moet naar het circuit, jij moet, ja. naar, jij moet naar Monza. Ja, klopt. Nou, ik zou zeggen, goede reis. En vanavond de parade, hè? Half door het dorp. Helemaal een en al activiteiten in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag.